Start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De aanleiding voor de speech is de aanslag van afgelopen woensdag in San Bernardino. Daarbij vielen 14 doden, 21 mensen raakten gewond. De toespraak vanuit zijn kantoor is vanaf twee uur Nederlandse tijd live te zien op Amerikaanse tv-stations. In Frankrijk gaat het in pols. De partij zou rond de 30% van de stemmen hebben gekregen. Op de tweede plaats staan de Republikeinen van oud-president Sarkozy met 27% van de stemmen. En de regerende Socialistische Partij van president Hollande werd derde met 23% van de stemmen. Turkije stopt voorlopig met het sturen van troepen naar Noord-Irak... melden bronnen aan persbureau Reuters. Irak is boos over de onaangekondigde komst van Turkse militairen... naar de stad Mosul, die door IS wordt bezet. Irak ziet het als een inval, omdat het zonder overleg is gebeurd. De Iraakse premier Abadi dreigde naar de VN te stappen... om Turkije te laten dwingen zijn troepen terug te trekken. Turkije wacht dat niet af en belooft voorlopig geen militairen meer te sturen. De Oostenrijkse dirigent Nicolaus Arnon-Koer stopt ermee. In een brief aan zijn publiek schrijft hij dat zijn fysieke krachten hem dwingen om af te zien van zijn plannen voor de toekomst. De orkestleider van 1986 kwam geregeld in Nederland. en was bijna 40 jaar gastdirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. De Nederlandse zwemsters hebben op de EK Korte Baan Zwemmen in Israël twee gouden medailles gewonnen. Ranomi Kromowidjojo was de snelste op de 50 meter vrije slag. En tijdens de estafette won Kromowidjojo samen met Tessa Vermeulen, Monique Nijhuis en Inge Dekker goud op de 4 keer 50 meter wisselslag. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog... en het koelt af naar 6 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal een bui, daarna droog met af en toe zon... en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Het laatste uur.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 In Zion, for the day of the Lord is come, the a trumpet in Zion, it on the mountains, the a trumpet in Zion. Lord, trumpet in Zion, sounding on the mountains. Lord, trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Lord, trumpet. and upon you